Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat er 10 kilometer olie op het wegdek. En verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch. Dat is dan over de A2. Door die file op de A50 loopt het ook vast op de A59. Richting Os. Daar staat tussen Os en het knoppend paalgraven 4 kilometer. Maak nu contact met de beste datingsite: D-Date.nl. Met een streepje tussen de D's. Nederland telt meer dan 1 miljoen hart- en vaatziektepatiënten. De Hartstichting helpt deze patiënten en hun familie door voorlichting te geven en lotgenotencontact te stimuleren. Help ook. Geef tussen 15 en 21 april aan de collectant of stort op Gero 300. Zeg Marco, je bent wild van vissen, hè? Ben je daarom overgestapt naar digitale televisie van UPC? Ja, moet je kijken. Je ziet die schubben helemaal. Bijna parelmoer. En de digitale geluid? Oh, zo zuiver. Kijk en bestel je wel eens films via UPC. Ja, Jaws, Big Fish, Jaws 2. De kleine Zemermin? Nee, die niet. Oeh. Kijk voor dan ook digitaal met de UPC Media Box. Nu drie maanden gratis. Met extra zenderpakket. Daarna 4,16 euro per maand bovenop het huidige abonnement. Bel 0800 N872 of ga naar upc.nl. Vraag naar de voorwaarden en beschikbaarheid. Ik denk, ik uh, spel eens een variatie op het gebruikelijke thema. Ja, te gek, man. Ja, cool, hè? Zal ik er een beet onder zetten? Ja, top! Nou, afgehalmd en klaar. En dan nu, extra weekend. geleden. Het was hier. Keizer Cheese in de studio bij extra weekend. En op dit punt, als, als de opname door was gelopen, was het brandalarm afgegaan. Het <lacht> was zo druk in de gang en iedereen had stiekem een sigaretje aangestoemd. Het dat scheelde heel weinig of het echt dwars door deze prachtige opname heen was het gewoon echt uh, mie, mie, mie, mie, mie, Maar van een, van een gewoon sigaretje gaat een brandalarm niet af, hè? Nee, het waren, uh, nou, het waren er een heleboel. En sommige waren ook extra speciaal. Extra gevuld. Extra, extra, extra weekend. Hey. Kijzer Cheers en Ruby in Extra Weekend. Het is, och man, man, man, tien over acht, vrijdagavond, 20 april. Het is zonder Gerard, maar met Paul. En nou ja, ik ben dan Michiel. En zometeen in de studio, Dennis! Ja, dat is wel leuk. Oh, en nou we toch toch een mooie vrouwen hebben. Ik even een dingetje. Als jij, als jij tennis speelt, wat zou je dan laten... Als ik Dennis speel? De tennis. Dennis. Tennis. Tennis. Wat zou je dan laten verzekeren? <laughs> Mijn ballen. <lacht> laat een heel duidelijk verhaal. Oké okay dan. Ik mee, nee, dat dacht Anna Koenikova ook. Die dacht, laat ik mijn ballen inderdaad eens even verzekeren. In plaats, nee, echt van, wel, ja. de, in plaats van de arm of de... Ja, De dat is natuurlijk wel een ding. Naja, precies. De, ja, nee. de arm was het wenselijke antwoord geweest. Ze heeft haar ballen laten verzekeren, haar borsten wel te verstaan... voor anderhalf miljoen euro. Per stuk. En nee, per twee. Dat is een hele type met geld, mensen. Moet ja. je je voorstellen als je een taxateur bent? Kom even ja. <laughs> ja, even kijken hoe het ermee staat. Ja. Maar je. Oh, man. Ja. Maar als, je dan, uh, als je het zou doen met, uh, met Anna, dan, dan heb je wel. Uh... Ik zou, ik zou ook zo handschoentjes aandoen. Die ja, het leven ja Mag ik even zeven halve ton van je lenen? Oh. Even slapen. Ja. Maar wat, uh, hoe, wat, wat, wat, uh, hoe speelt zij tennis dat ze bang is voor haar borsten? Ik weet heel weinig van sport, hè? Dat zeg ik Ik denk dat, bij. Ze, de, de, de, de, dat ze wel tennis maar dat ze dat eigenlijk helemaal niet... Uh, zeg maar, dat het eigenlijk geen reet interesseert. Dat ze oh. vooral een mooi zijn. Ze heeft een gezicht voor 7,1 miljoen laten verzekeren. Hey ja, echt. Hou eens even op. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, goed. Um, steeds verkeering ook met die ontzettende slijmbal. Die Enrique Englees is er mee gedaan, hè? Ja. Dat vond ik echt zo jammer. Mijn hele vertrouwen in de mensheid was tot een, een absoluut nulpunt gedaald. Toen ik dat hoorde. Want ik dacht: Nou, weet je, als, als, dat, als dat gewoon is waar mooie blonde vrouwen voor gaan. laat dan maar. Alhoewel, nu ik geen Jellema heb, hè? hè? Paul McCartney. Goed. The Voice Live! Oh, het is tijd voor prachtige prijzen. Uh, wat hebben we hier liggen? De DVD van Flushed Away. Dat, uh, ja, dat geldt bijna voor jouw pizza. Ja. <laughs> het is een, een animatieding over uh, kleine muizen en ratten en zo in het uh, riool. En naar fluit een heel grappige film van de makers van uh, Wallace Gromit. Maar dan een computeranimatiefilm en niet uh, de kleipoppetjes. Bijzonder grappig. Lijkt me iets wat jij thuis hebt staan, dit. Nee, ik heb hem niet thuis staan. Oh. Ik geef hem nu namelijk weg. Ha! Nee, ik ben, ik ben redelijk purist hoor. Ik, uh, ik zelf ga dan uh, voor de, de, de Pixar films. En eigenlijk alles wat geen Pixar is op Shrek na, vind ik eigenlijk niet leuk. Oh, Sorry, ja, daar ben ik heel, heel hastarig in. disney idiot hoor. Ja, dat ben ik. Klopt. Maar we hebben niet alleen, En dat we doen ook nog even DVD van Dirty Sanchez erbij. Want wat komt wel uit jouw kast? Die uh, heb je gezien, uh, die hoef je niet meer, die kan weg. Oh, nou, ik heb inderdaad... Donder uh, er maar mee op. Je moet, je moet er wel even voor in de stemming zijn. Ik, ik kan me herinneren dat ik een keer al zeppend langs het programma kwam... en ik echt dacht van nou, ik ben nu weg. Want wat, die, die, uh, ja, wat, wat doen, doen die gasten echt, echt. Dat is jackass, maar dan in het. Uh, in Break a leg -like. en dan letterlijk, hè? Ja, ik. Echt letterlijk, echt letterlijk. En, en ja, ranzig en goed. Uh, je kunt het winnen. Ja, als hartstikke leuk. <laughs> We zetten het wel neer, in die prijs. <laughs> je kunt het nu winnen op 0909136. Als jij weet wie dit is. Hij is nou, dat lijkt me duidelijk. Ik had je even moeten vragen wie het was. Want Dat gaat echt volledig aan van mij voorbij. Nou, let op. Ik heb een andere variant hier. Hij is toch gewoon gezellig? Je verstaat in ieder geval al wel wat hij zegt nu. Iets van gezellig, hè? Nou, komt hij nog een keer. Hij is toch gewoon gezellig? Hij is toch gewoon Oeh, ik hoor hem hier. Ja jij waar? Ik hoor hem hier. Het zit hem in, in die draai aan het einde. Hij is toch gewoon gezellig? Gezellig? Ja, die. Gezellig? Uh, ja, denk ja. je. Hij is toch gewoon gezellig? Nou goed, dat is de opgave voor... The Voice Lift! Het mooie is, ja, misschien dat ik, inderdaad even een, ik, ik ga even een memootje schrijven voor je, dat je weet wie het is. Dat is nee hoor, maak maakt niet uit. Dit, dit, uh, Jij ja, raadt gewoon mee. Ja, okay. gewoon mee. Nou, um, ik hoef niet te winnen. Extra. Nee, ik heb, je hebt hem al de DVD. <laughs> extra weekend, hallo. Hallo, met Danny. Danny. Danny! Ja? Nou, zeg het maar hoor. Ik weet het hoor. Je weet het? Ja. Nou, dat mag je niet zeggen, want het hoort niet bij een spelletje dat het in één keer goed geraden wordt. Nee, sorry Danny. Nee. Sorry. Conrad. Nee, Volg Doei. Volgende keer, je Hoi, hoi. Drie van hallo. Het is wel beter, inderdaad, als je het heel spellelement hebt. Ja, flauw. Weg. Oh, Danny? Is Danny er nog? Oh, we hebben Danny weggedrukt, hè, wat lol. <laughs> oh, sorry. <laughs> Hallo? Met, Hallo? Ja, met wie ben jij dan? Hallo, ja, zeg maar. Hallo, met Mark. Mark! Hey, dit is dezelfde Mark van Netwerk trouwens. Ja, oh. dat is dezelfde Mark. Maar dat, vlak, ja. dat mag hoor, de, de, wij uh, discrimineren geen Marken. Hoe is het met Laura? Ja, die Mark van Laura. Ja. ja. Heeft ze gehoord wat voor cadeaus krijgt, of? Nee, uh, nog niet. Nee, nee, nee. Ze is, is, is al een feestje aan voor de verjaardag. Dus uh, ik oh, denk niet dat ze luistert. Nee, nou, als je een feestje Helaar. hebt, moet je zeker geen next weekend luisteren. Nee, ja, ik, eigenlijk vind ik van wel, maar... Uh, Oké, okay. nee, heel goed, ja, heel goed. maar uh, zij niet. Helaar. Mark! Get to the point! Wie is wat het? Hij? Dat je zo lekker ligt dansen. Maar wie denk je dat het is? Ik denk dat het uh, Ron Brandsteder is. Ron, Ron, Ron Steder. Ron -steder. Ron -steder. Helaas. Nee, goed. Nee, nee, dat is uh, Ron ja. Jammer dat Gerard er niet is, anders hadden we Ron Branser wel even kunnen vragen wat hij ervan vindt. Ik kan hem op ja. een poging doen. <laughs> uh, ik hou hem niet zo lang vol. Maakt u zich niet zoveel zorgen. Maar het was niet goed. <laughs> Michiel, er moeten nog meer mensen in de microfoon praten. <laughs> ja, sorry, Gerard <laughs> kan hem echt heel goed. Nou, dat is niet goed, Mark. Dankjewel. Oké. Okay. Hey. Hey. Oh. Drie van hem. Hallo. Hallo. Met ons land. Oswald! Ja, ik weet wie het is. Nou, oh. zeg maar. Nee, ja, dat dus is... twee keer. Gerard Jolie? Ja, lukten lukten. Lukten. Ah, nee, ik, ik had zo flauw vermoeden dat Oswald. Nee hoor. Het oh. is niet goed kan ik dat we hem nog één keer horen, Oswald. Hij is toch gewoon gezellig? Hij is toch gewoon gezellig? Toch gewoon gezellig. Toch gewoon gezellig? En uh, deze variant hebben we nog niet gehad? Hij is toch gewoon gezellig? Heb je, je al een idee, Paul? Nee, ik kwartje in ieder geval. Denk jij dat ik die persoon ken? Oh, weet ik wel zeker. We hebben wel een keer, wel een keer ontmoet ook. Hij is gewoon uh, gezellig. Ik heb geen idee. Weet jij het misschien? Hallo? Hallo? Hallo? Yo, man. Yo, man. Yo, yo, yo, yo, yo. What's shit. Het is Jolante. Het is Jolante. Was het maar waar. Was het maar waar. Nee, het is uh, hartstikke fout. Maar ik vond het wel gezellig dat je even belde. Jammer, man. Yo, yo, yo. yo hey, later, yo. Terug naar de straat. Je weet hoe het gaat. Zometeen weer een plaat. Um, 3FM, hallo. Hallo, met Stefan. Stefan! Stefan! Oh, dat was niemand uh, in de koren. Nee, sorry. Stefan! Klinkt goed. Dank je. Nou, jouw antwoord nog. Uh, ik denk Bassie. Bassie? Nee. nee met zijn nieuwe knie. Nee, dat is niet goed. Zegdaad. Dat was ook een fijne uitzending, zeg maar. met Ja, die kan ik. Maar was dat. Hebben wij samen niet gedaan? Nee, dat was met Girard. En Basie. Nou, dat was zo'n goede uitzending dat ik me helemaal thuis voelde. Dat hoor ik graag. Dat hoor ik met de radio en denk ik. Alsof je erbij bent. Ja. 3FM. Hallo. Hallo. Ja. Hey, hoi, ben Sean! Hoi. Nou, Sean, ik laat hem nog één keer horen. Een variant naar keuze. gezin, hè? Garden. Gordon. Gordon. Ah, waar haal je vandaan, hè? Dat is, niet ja. goed, dat is niet goed, niet goed. Kun jij niet oh, een hint je... geven, uh, Michiel? Want Zal ik een hint je... geven? Dat is moeilijk nu. Een hint. Poeh. Um, ik kan het laten rijmen op iets, maar dan is het wel heel makkelijk. Ja, nee, maar een beetje, waar zou je hem van kunnen kennen? Is het een man, bijvoorbeeld? Je zou hem kunnen kennen van, um, van de televisie. Mm -hmm. Hij is, um, nou, psychic is een groot woord... Ah. Maar hij komt wel elke week voorbij in misschien wel een van de allerleukste, sowieso een van de meest bekeken televisieprogramma's van Nederland. Hij heeft altijd hetzelfde aan ook. Dat is ook wel een. Uh... Oh, is het die, is die, uh... oh, is dat die? Is hij. Ja, gezellig dik ook. Nee, nee, hij is niet dik. Oh. Nee, nee. Ja, wel met wie die samenwerkt. Die is uh, redelijk aan de. Gezellig. Dikke mensen zijn gezellig, hè, dat weet je. Heb je gewoon een goede aanwijzing? Uh, je weet het van? Je weet, je weet er niks, nee. Ik hè? Nee. geen idee. Ik, nou. denk, ik denk dat je boulevard bedoelde. Nee, nee, nee, nee. hij heeft altijd hetzelfde aan. Hij heeft altijd. Met een strikje. Ja. Oh ja. En dan een giletje. Nou, tot ja, zover. Het, het was toch romrandsteun. Nee, dus. nee, nee, nee. nee, hey, voicelift. We gaan mee, man. 0909136, als jij het wel denkt te weten. Algemeen. Ik denk, ik uh, splits je eventjes uh, de Patcher Boys mix in de, in de maag. Ja, lekker. Ah, lekker, hè? Ik vond Go West echt hun beste plaat. En dan nou vooral, misschien kun je dat even opzetten, dat laatste stukje. Dingen. Dat je dan ja, zingen ze niet meer. mensen. Dat loopt nog... je zo af en dan begint er opeens zo'n lekker stukje aan het oh, einde. Oh, ja, oké. Okay. Maar dan jij vindt echt je vindt Go West de allerbeste best best best boys Patcher plaat Boys plaat. Geweldige band. Vooral vanwege dit nummer. Heerlijk. Dit, heb je toch het gevoel dat het in Volendam is opgenomen? En je kijkt naar de haven en je ziet daar in de verte je vader, je oom, je broers. En ze heet allemaal hetzelfde. Dus ze komen allemaal terug en je zegt: Kom hier! Ze heet allemaal hetzelfde. Wat <laughs> is Dat over dit ding hier opmerking? Nou, nee, helemaal niet, maar dat is waar. Ze gaan niet demoneteren. Okay, nou, het einde dus, hè? Oh, dit. Oh, dat ja, stukje. Dit ja, stukje ja, eindelijk. Okay. Ja, ja, ja. Daar ben ik met Jason, dat is te gek This is my en je En dan. Komt hier, komt weer. Dan gaat Neil naar het toilet en dan zegt hij. Doei. En dan komt dit. Is het allerbeste stukje, dit uit te doen, ja. Dit vind je leuk. Dit is weer het allerbeste van de Pet Shop Boys. Ja. En, en, en It's a Sin Phoenix. Mwah. West End Girls. Mwah. No. Mwah. She's Madonna. In the West End Town in the Dead End World. Klinkt allemaal hetzelfde. Oh. Nou zeg! Zet jij nou een plaat van de Pertje Boys af? <laughs> Klootzak die <er laughs> je <bij. laughs> We zijn nog steeds druk bezig met... De um, Voice lived. Ja, voor dit fragment. Je hebt echt nog steeds geen flauw idee, hè? Ik, uh, ik heb wel een idee. Maar ik Toch, weet niet wat je dik-dik vindt, zeg maar. Nou ja, gezellig. Jij zei dat strikje, toen dacht ik, ah, nou weet ik het wel. Ja, maar het strikje zit dus bij degene die... Uh... Ja, die we zoeken. Oh, uh, ja, die. Ja, dat zorgt wel een idee. Oké, okay. nou, laten ja. we eens even gaan kijken. Voor mensen lopen er, lopen de, er de, met... de deur uit en Dennis er ook te wachten. Die wil ons dus ook een keer uh, haar dingetje doen. Dat kan me ook best voorstellen. We komen zo bij schat. Arm ja. Arm ja. in, arm uit. 3 goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Met wie? Ja, nu mag je doorgaan met praten. Hè? Dat is het, oh. De basis van een, elk goed gesprek is dat het ook niet stopt bij. Hallo. Oké, okay. nou, hallo, ik ben Emiel. Emiel! Goeiedag. Hai. Zeg het maar, hoor. Ik dacht dat dit Jan Paparazzi was. Jan, Jan Paparazzi. Paparazzi? Ja, dat dacht ik ja, ook. Nee, nee. Hé, huh? Sinterklaas dan? <laughs> ja, ja. <laughs> ja, die is ook van die dikke sidekicks. Nee, dat is niet goed. Dankjewel, Emiel. Nou ja, wie heb je er nog met een strikje over? Ja, ik ja, mensen op lopen nou, er met mal. een strikje nou, rond nou, hier. Even op zeg. Hampekel, nou goed. 3FM! Met vlog! Floor. Floor! Floor! Hoi. Hoi. Uh, ik denk dat het Atje is. Jij denkt dat het Atje is? Ah, atje! Even kijken hoor. werk samen met een nou, dikke ge, dikke ge, hè? Oh, ben je ook dat een dikke ge man? Nee, nee, wat... Vind je hem eigenlijk man? Ja, maar het is niet dat je zegt van. Uh, Kate Moss eat your heart out. Toch? <laughs> en Atje heeft altijd hetzelfde aan. Dat is waar. En dan heeft Adje ook nog eens een duidelijk geval van een strikje. Laten we eens eventjes gaan luisteren Floor. Hij is toch gewoon gezellig? Ja. Floor. Nou, nou, nou, nou, nou, Floor. Knap hoor. Het is goed. Floor? Ja, dat dacht ik wel. Oh, ja. Ja, ik denk die is uh, bevangen door de hitte en ligt helemaal uh, overhoop. Dat is goed, Floor. Dat betekent dat jij uh, uh, drie prachtige prijzen gewonnen hebt. Allereerst krijg heb jij de dvd van Dirty Sanchez van, uh, van MTV. Ik ja, kan ik die niet ruilen voor wat andere. Ja hoor. Ja, uh, we doen er het bonnetje bij en dan moet je Tegen van een... een, een nou, dus zijn, uh, Tegen een bad eend. Elektronica dat, zaken. Tegen, ik, Tegen wie, een energy box. Dat is toch wel heel ondankbaar. We geven jou een gratis dvd. Heb je geen wiebel aan de tafel? Ja, maar ik hou daar niet zo van. Het is uh, toch uh, een stomme DVD met die mensen die alleen zichzelf alleen maar pijn doen. Dat wil je toch helemaal niet zien. Nou, weet je wel, dat krijg je die niet. Maar je krijgt wel the Away van, uh, van de, de Aardman-studio's. De animatiefilm. En, Floor, jij krijgt ook een prijs van de boodschappenband. Wat leuk. <laughs> ja, dat is hartstikke leuk. Want dat betekent dat jij een... een, een nou ja, het, het is toch een beetje het spelelement. Jij gaat nu een getal tussen de 1 en de 10 roepen. En dan krijg jij zomaar iets wat wij uh, in de supermarkt hebben gekocht. Spannend, hè? Ja, heel spannend. Nou, roep niet, zo, niet zo onaardig, anders sturen, wat bederflux op. Hoor. <laughs> roep maar een getal. Acht. Eén zak. Hallo. Sorry, <laughs> Sorry, ik had de band even uit. <laughs> uh... Lekker band. Nou, nog een keer. De acht. Eén zak roerbakmix. Oh. <laughs> had je die al? Nee, nog niet. De nee. vraag is dan wel um, uh, roerbak voor wat? Is het uh, oosters of orientaals of, of uh, Italiaans? Een zak Italiaanse Roerbakmix. Oh, nou, nou, nou, nou. Is het een grote zak of is het uh, zo'n zo klein zakje dat je denkt van nou, uh, net niet? Een uh, zak Italiaanse <laughs> Roerbakmix. 400 gram. Van net niks eigenlijk. Van net niks. <laughs> ja, okay. Dan hebben ze toch de, de goede zak Roerbakmix die ze voormat. Nou, Floor, ben je er blij mee? Heel blij. <lacht> Wat even, je hebt ironie, dan heb je sarcasme en, en dan floor. Ja, Funky, funky, funky, zegt die nieuwe plaat van de Red Hot Chili Peppers. Wat ik alleen niet snap is dat die en was echt maar net uit En dan komt deze al. Als je 26 platen op je nieuwe album hebt staan, dan moet je wel. Want er moet natuurlijk binnenkort ook weer een nieuw album. Ja, want dan dat duurt het Ja, oh, precies. Okay, inspiratie, okay. inspiratie, waar een beetje cocaïne al niet goed voor is. Alle ouders oh, schijnen ze een beetje mee te minderen, begrijp ik. Nou, die Anthony Kieders, weet ik of een boek heb gelezen over zijn, uh, zijn jeugd en zo. Die heeft echt alles al naar binnen gewerkt. Echt van, van bolletjes kook tot complete weilanden met koeien Die is hier binnen gezeten. <laughs> Echt. En mh, hup, Lekker. Ja, Hé, hey, kijk eens. Uh, is voor mij is de rest. Kijk eens naar links. <laughs> Hi. We hebben een G. Oh. Oh. We hebben een A. Ja. We hebben een S. Ook nog. We hebben een T. Dus. We hebben een gast. Dames en heren in de studio van deze weekend. Denna. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hallo, hallo. Je ja, zit ja. inmiddels, denk ik, weer goed op de eigen stoel met de eigen koptelefoon en de eigen microfoon. <lacht> ja, het is niet de eerste keer dat je je nee. Heb je al je eigen toegangspasje ook voor de studio? Ja, ik heb uh, ja hoor. Mijn hele, mijn hele uh, hoe heet Achter in mijn auto ligt helemaal vol en ik heb altijd mijn eigen shit mee. Nee, nee helemaal niet. Wordt nee, ook bijna nee, maar... ingedeeld voor de corvée, gewoon ook. <lacht> ja, ik doe ook uh, inderdaad uh, mijn wekelijkse afwasje inruimen. en zo. Ja, precies, dat soort dingen. Hey, hoi, hoi. Elke dinsdag <lacht> ochtend uh, bij, bij, uh, bij Giel te gast. Ja. Uh, nog meer optredens al gedaan hier? Um... Het was echt uh, de dinsdag Dennis? Even kijken hoor. Dennis dinsdag. Pff, ik uh, heb zo'n slecht geheugen altijd. Giel is die met het petje? Oh ja, oh ja. Met die cola. Uh, en een bril ook, of niet? Ja, check. Ja, precies. Um, ja, bij hem een paar keer. Een paar keer? Je bent er elke week, joh. En, uh, ja, oké, okay, maar even, dat, dat is vier helpen? keer, hè? Je bent, je bent ook bij uh, Gerard geweest, naar arbeidvitamine. Ja, precies. Oh ja, ja oh ja, ja. Ja, ja, ja, dat was voor die vier keer, ja. Daarom, dat is alweer We een paar weken, weken, weken geleden. Dus ja. dan dat wordt het alweer. Van heb je gedaan? Ja, klopt. Ja. Maar dat is dus, ja. helemaal Ik meleiden. heb dus mijn, uh, ja. <laughs> <laughs> mijn personal assistant ja. meegenomen die deed alles over ja. mij. <laughs> Heel handig. Vertel ons wat je, je hierna nou gaat, gaat doen. doen of je mij ook even de vragen wil stellen, Michiel. Ja, dat is goed. Wat vindt Dennis? Wat is Dennis haar favoriete kleur? Paul? En dan gaat hij kijken naar wat ik aan <hijen> heb. Maar het heeft er niks mee te maken. Nee, <hijen> rood. Ja! Ja? Ja, echt. Oh mijn god. <laughs> ja, shit, het hoor. wordt eng. Nou, dan uh, wil ik er nog eentje weten. Uh, wat gaat Dennis hierna doen, na extra weekend? Paul? Ik denk net als alle luisteraars, hard zuipen. Ja. <laughs> dat dat, dat, dat, dat, dat hoor ik al de hele avond. Oeh, oeh. <laughs> um, nee, zeg, zeg, vanavond? Of uh, Van, dit ja, weekend? Dit weekend. Wat ga je dit weekend doen? Hard zuipen. Nee, dat vind ik nou. ook wel zo gelijk zo, zo, zo, zo stigmatisch. Ik zuip hier, alleen als ik niet hoef te zingen, want het gaat niet samen namelijk. Nee? En niet nee. zo'n lekkere whisky stem? Nou, misschien wel. Ik, heb, ik ben te scheiterig om het uit te proberen. Misschien moet ik het gewoon een keer doen. Nou ja... Uh... Geef me dat bier! Ja, een biertje, nee. biertje voor Dennis! Ik heb er een biertje voor jou? <laughs> nee, nou, nee. Robert, nee. Geen bier. Kerekie. Dan moet het sterke drank zijn, want van bier word je heel slijmerig. Sterke drank? Ik word van vier ja, slijmerig. Dat zit je ja, aan. Uh, Helemaal gelast. dank je. Hé, <laughs> hey, hoe is het Dennis? Ja, goed. Ja, ja. het album is uit van harte, van harte, van harte. Her name dank is je, Dennis. Dank je, dank je. Nou ja, uh, stomvraag tevreden over het album? Of, ja. Of, nee, heel, op, heel op, erg. Ja. Op een gegeven moment moet je hem me afgalmen en, uh, en naar de, de, de persen sturen. En uh, had je niet nog gedacht, als ah, je nog even dit ik eigenlijk willen toevoegen. Of het is echt gewoon zoals jij je wil presenteren aan de wereld. Dit is het. Ja, en op een gegeven moment dan wil je ook juist wel, dan ben je ook wel klaar met het gepiel, ge, ge, zeg maar. Dan is het wel gewoon ook echt van, oké, okay, dit is het. Dus dan wil je ook dat het snel gebeurt, zeg maar. Want dat duurt allemaal al lang genoeg, hè. Voordat het artwork af is en dat hij dan geperst wordt... en dat hij dan in de winkel ligt en zo. Dus dan zit je al, ja, oké, okay, weet je wel. Ik wil weten wat mensen ervan vinden. Dus nu is hij eindelijk uit, dus ik ben heel blij. Nou, en wat vinden mensen ervan? Nou, ik krijg uh, zelf hele goede reacties. Alleen vraag ik me af of mensen nou ook echt heel veel moeite gaan doen om een, een, een berichtje of iets achter te laten. als ze het helemaal kut vinden. K kan het wel dus het kan vragen. Er zullen hoor. echt mensen zijn die juist, het helemaal niks vinden. Volgens mij juist eerder. Of ja? In het algemeen, ja, als mensen iets kut vinden, dan staan ze eerder met hun mening klaar. dan dat ze iets, iets goed vinden. Nou, misschien is het wel ja. met dat voorbehoud. dat ze dan niet rechtstreeks naar jou komen. dat ze bijvoorbeeld een sms sturen naar, naar, naar de radio. Of, uh, ja, precies. Dat bedoel ik. Ja. Want weet je wel, dat je naar de website gaat en dat je dan een berichtje achterlaten Lekker of, zo. Anoniem of zo. Ja, dan, dan ik denk tenminste ja, ik heb het idee dat dat, um, dat dat sneller gebeurt als mensen echt heel enthousiast zijn. Voor het afkraken is het denk ik inderdaad meer via of zo, via Want, de radio. Dan moet via... ik even als ik naar mezelf kijk uh, bij mijn programma. Ja, wanneer ik hoe je we nog met zelf. Ik begin? heb nog nooit... nee, ja. nee, Paul. Nee, ik ik maar ik heb geen negatieve commentaren gehad over. Uh, over die plaat van Dennis. Het is alleen maar yeah today. yeah. Ja, leuk. ik hoor ook hele goede dingen. Dus dat vind ik echt, uh, dat is waanzinnig. Maar dat verbaast me wel. Ik bedoel... Hoezo? Want je vindt het zelf helemaal niks. Nee, ja, nee, natuurlijk <laughs> wel. Ik bedoel, ik ben er heel trots op. Maar het is toch van, ja, weet je... Je weet gewoon niet wat je ervan kan verwachten of zo. Wat mensen ervan vinden. Ik bedoel, uh, er is zo verschrikkelijk veel aan muziek. Mm -hmm. En niet alleen in de winkel, maar op internet. Overal, weet je wel, je hebt het allemaal... Al, Tegenwoordig, heb je het allemaal zeg maar onder controle. Je kan gewoon uh, nieuwe muziek gaan, gaan ja, opzoeken overal, als ja. je dat wil. Ja. Je en, en, je en allerlei stijlen... En... Die plaat gaan maken eigenlijk? Dat je dacht van het moet wel even net wat anders zijn dan andere dingen... of heb je daar nee, niet aan gedacht? Nee, want uh, ik heb dat wel eventjes bij mezelf gedacht. Van oké, okay, weet je, ik ga, ik ga een plaat maken. Dan wil ik wel onderscheidend zijn. Maar daar ben ik ook weer heel snel van afgestapt. Omdat je namelijk merkt als je met die insteek aan het werk gaat... dan um, weet je zelf nooit of je, of je het nou echt afvindt of zo. Omdat je niet aan het doen bent hoe je het gewoon zelf ziet. Dus of op een gegeven moment is, dat... is het gewoon zo... die moet zijn volgens jou. Ja, dit ja. is gewoon echt wat ik zelf leuk vond. Uh, mijn eigen teksten, wat ik zelf leuke muziek vind. Gewoon van dit is het en... Uh, ja, teken door or leave it, zeg maar. Nou, dat, dat wordt aardig ge ge getekend. Getoken, getekend. Oh, dan kon nu wel één smsje binnen Dennis' is kut. Dat vind je jammer. Maar die, die doet het wel via, hè? Uh... Ja, en ik zat, uh, um, ik zat op de chat bij TMF. Ja? En uh, dat is ook wel grappig, want daar komen ook hele diverse dingen binnen. Ook oneerbare <s maximize> voorstellen en zo. Ja, echt uh, nou best wel plat ook allemaal. <slap> zeg maar positief en negatief. Je Wat bedoel je precies, Denise? Kut. Ja. Is, is het, is het heel... nee, ook niet heel raar om, om in Nederland artiest te zijn en bekend? Want in Nederland is het natuurlijk wel een beetje... doe maar gewoon, doe je gek genoeg niet met je kop boven het maaiveld. En nu ben je gewoon... Je, je bent het doorbreken met, met, met, met, met uh, je tweede fantastische single. En uh, dan, dan komen mensen ook naar je toe via chat of sms of, of, of shit. En is dat ook niet, niet, niet raar? Want je moet je dan ineens moet je kunnen wapenen tegen negatieve dingen... maar ook uh, moet je om kunnen gaan met, met, met al die complimenten en zo. Is, is, dat, is dat vreemd? Um... Dan je je uh, hele leven al complimentjes. Uiteraard. Nee, <lacht> nee ja... Um... Als ik dit in de kroeg zeg, krijg ik dan wat een klap op mijn bek. Maar... <lacht> <lacht> dan probeer nou, het nog eens één ik keer. Ik denk er wel meteen even aan het denken. Ja, ik dacht eventjes van, hé, hey, waar is die bar? Maar, ja. Nee, nee, nee, nee. Nou, weet nee. je wat, Dennis? Sla jij nu een paal tegen zijn hartjes? Nou, zeg. Nee. nee, dat vind ik helemaal niet nodig. Nou, wil je dan nog een biertje? Ja, laten we dat maar doen dan. Gezellig. <lacht>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 See us hugging and kissing a love exhibition Oh, we're rendezvous out on the fire escape I'd like to set off an alarm today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 While your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. White Noise. En los. Met Edwin Biergaarden. Ik heb de beste beats om alvast in het ritme te komen voordat je op stap gaat. Dave Clark. You're listening to White Noise on 3FM. Lucien Ford. Van de Roog tot Roger Sandje. Ik geef je de heetste dance tunes. En de strakste DJ sets. Iedere zaterdagavond, vanaf 8 uur. 3FM BPM. Dit prijs? 3fm.nl 3FM. No. <laughs> Ik moet toch wel even terugkomen. Want je, je hebt dat ene sms'je voorgelezen... Wat, waar dat dan binnenkwam, waarin stond Dennis is kut. Nou, ja, de rest is alleen maar leuk. Het is echt alleen maar zoeken. zoeken. Ja, de rest is alleen maar leuk. Vertel, Dennis, vertel, vertel. Dennis, je bent een schatje. Jammer ah. dat ik geen kerel zoen. Nah. Dat is iemand die het niet begrijpt. Ik zou wel eens met de een ah. uit willen. Ik wou dat ik 20 jaar jonger was. Ik weet niet wat iemand daarbij bedoelt. En even kijken, wat is ze toch liefst? Ze kan nog steeds niet geloven dat het gewoon echt goed is. Dat schrijft Ben. En Dennis is helemaal niet kut. Gewoonweg een supertalent. Ga zo door, meid Kusjes van Angela. Yay! Ook wel heel leuk. Danny die sms't. Ik weet niet hoe je zingt, maar je hebt een sexy stem. Nou, Danny, dat ga je zo horen. Want je gaat zo zingen. Maar was er was nog even wat consternatie net. Uh, uh, je bent druk aan het bellen dat er een webcam is. Maar dat was even niet duidelijk, hè? Dat er ook een camera op de gang hangt en zo. Uh, ik, uh, nee. Dat was even niet duidelijk. <lacht> dat is het elke keer niet, hoor. Je, je zat uh, ja. net uh, enigszins, nou niet helemaal flatteus, op, op, op de stoel. Even, hè, hè, even onderaan gaan. Zeg nou, maar rustig, dag. gewoon help plat onderuit gezakt zoutzakken ja. beetje beetje een beetje zoutzakken. En daar heeft iemand ja. een screen van gemaakt en op internet gezet en iedereen was wel tevreden. Was ook redelijk tevreden toch met de foto? Mm -hmm. Wil je nog herhalen wat je net zei of zeg je van? Uh... Mm -hmm. ik, nou, dat ik vond dat ik wel een lekkere tieten heb op die foto. Ja. <lacht> nou, dat is niet alleen de foto hoor. Als een vrouw dat doet, kan ik echt niet mee omgaan. Nee, nee. niet. Oh nee. nee. Te. Nou, nee, ik, vind het, te... ik vind het lastig. Dan word ik Ik moet zo... wel wachten tot de vrouw het zelf zegt. Ah, ik... denk... Dat denk ik altijd. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar dat kan niet. En dan Maar <lacht> <Wil je lacht> waarom, waarom, waarom kan dat dan niet? Dat snap ik wel. Nee, ik vind dan. je eigenlijk wel cool. Maar wat had je dan gewild? Jij was binnenkomen. Hallo, Hallo, Michiel. Goede tieten. Ja, dat kan. Ja, ik wel waarderen. Ja, dat is toch lachen. Hè? Ik bedoel, waarom niet? Nou, goede tieten. Nou, uh, dank je. Alsjeblieft. Goed, uh, ja, nou word ik ook ja, een beetje nee, ongemakkelijk. Open, nou vind ik het inderdaad fijner als ik het zelf zeg. Laten we het ja. gemakkelijk ja. maken. Ik heb hier even een cognacje Napoleon uh, weten te regelen. Oh, je, je had het over Jesus. sterke drank. Ik, uh, oh ja, we gaan nu merken dat, uh, meemaken dat Dennis meteen gaat zingen met sterke drank. Wat goed dat je ja, een cognacje hebt. Pas maar op, op hè, want ik... Uh, ik uh, zo, maar dit is wel echt heavy... Straks ga ik gewoon uh, Eén in één keer en gaan. mijn nek. Ja, je hebt al zo hoe, vaak hoe opgetreden hier, elke keer nuchter. En nu uh, vrijdagavond. Ja, hup. primeurtje, hè? Mijn Neus dicht en gaande. Doe je dat? Ja, Moet nou dat in ik. één keer gewoon uh, ja. weg? in één keer hop. De fijnproevers nippen aan, maar nou, ik mijn zou... Mijn zangleraar is, die hangt straks aan de telefoon. Wat doe je nou? Nee, die is laaiende enthousiast als ze hoort hoe goed je dan ineens klinkt, joh. Het is wel veel, hoor, dit. Op je? 80%. Procent. Tacht, nee. nee, joh. Nee, joh. Oh, bal, wat flauw. Ah. Nou, ik, ik doe hem niet in één keer. Ik doe gewoon een paar nipjes. Uit een kart in een Gewoon in één keer. Ja. leren. Oh. Wat een troep, hè? Jezus. De eh. neus gaat nu dicht. Ja. En één. Okay. En twee. Adje. En. Oh. Zo. Nou, dan is het een... Lekker ja. man van binnen, denk ik. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Nou, ja, Dennis. mijn hart gaat echt keer 200. Ik heb een keer een rondleiding gehad bij Hennessy in Frankrijk. En als je dan een anderhalf uur lang hoort hoe cognac gemaakt wordt... dan denk je, dit is zo fantastisch, dit moet zo lekker zijn. En dan krijg je aan het einde krijg je het goedkoopste wat ze hebben van, van, van ze. Ja, en dan heren. ga je over je nek en dan krijg je het gevoel zoals wat Dennis nu heeft. Oei, je wat de bent aan het spelen is nu ook. Ja. Doe nog eens, jongens. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Van binnen. <laughs> als ik een nip cognac Jee, nee. Maar ja, ik, wil, ik ben eigenlijk wel even benieuwd hoe dit gaat klinken dan, naar, uh, Dennis. Ja. Je ja. de bonzen van mijn ik denk hat. dat het een soort van uh, BB like King... King uh, hey. Zou ook leuk. Ga uh, een sigaartje erbij? En, uh... even aan. Nou, ga, uh, moet ik uh, op ja, gang, ik, uh, gaan, gaan, ik, uh, gaan staan? Ja. Hoe, uh, hoe gaat het? Als je nu gaat staan, dan komt hij meestal echt klonken. Ja, wacht even. Dennis gaat nu staan. Ja, het is een beetje... Ik voel het een beetje in mijn armen. je ja, armen? Ja, heel gek. Ik weet niet, ik drink nooit dan? sterke drank. Ik drink eigenlijk alleen maar bier. Spiritus. Hebben we ook hoor. Ja, maar bier gaat niet goed samen met zingen. Want dan word je echt een beetje... Heb je dat ja, niet? Dus je met, met, met, bier dan een ja, als je slak je bier een beetje als een beetje slijmer. Is met ja, ik heb daar heel erg ja, last van. Precies. Ja, precies. Met, met melk al al heb je dat ook. Ik hoor ja. het al de hele avond. Echt. Ik heb daar heel erg last van. Ja, ik roep dat het een goede titel. heb. Ik word ontzettend slijmerig. van. Dennis. Wil je alsjeblieft voor ons ja, lekker gaan, gaan zingen? Gaan. Je ja. kunt het. Meid, je kunt het. Oh, jezus. Ik, ga je nou, ik heb echt een beetje wat spijt. Wat hebben we je aangedaan, joh? Ja, echt. Jezus. Dit wordt een no can do denk ik. Nou, dat vond ik echt een heel leuke Goed, ja. uh, wie uh, de webcam ook heeft gevonden op 3 vmnl hij staat nu op de gang. En nou ja, niet alleen de cam, maar ook de hele band en Dennis, die het nog steeds een beetje warm heeft. Ja, ik nog even afkoelen, maar dat komt goed hoor. Weet je, wij gaan nu lekker als een zoutzaak onderuit en gaan genieten van live in de studio bij Extra Weekend. Dan! 40% konjak. Ah, het was maar 40. Oh, ja, het was, ja, het was 40, te doen. maar 40. Maar ze zijn allemaal een slok alsof het 80%. Ja. Hey, hoe, hoe, hoe, hoe vond je het zelf gaan met de cognac, Dennis? Nou, uh, misschien wel beter toch. Ja, heel. Voortaan zomaar doen, denk ik. Want je gaat zo nog een liedje doen, toch? Ja, we gaan er zo nog een doen. Moeten we er nog eentje voor je inschenken? Nou. Oh. <lacht> je in ik ben niet zo'n help met konjak. <lacht> Uh, trouwens, uh, Johnny Walker of uh, Just Jack? Ha! ha, ha, ha, ha. Echt zo'n weekend, met zometeen nog weer jouw kans op een ontmoeting met Pink. Trouwens. Oh ja. ja, ik denk dat, dat, dat we doen. er toch nog eventjes beetje bij. Denk je al wat leuks voor ook, om dat tech te geven, toch? Ja, nou, het grote flippenkast spel zometeen. Ik ben ontzettend benieuwd. Ga je alles uitleggen? They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truth, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright, or maybe not. Now, why do you wanna go and put stars in their eyes? Why do you wanna go and put stars in their eyes?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 In their eyes. Why do you wanna go and put stars in their eyes? So why do you wanna go and put stars in their eyes? Now why do you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Now why do you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, but they just didn't realize, and it's a long way to come. Ja, vies. Ik hou wel van koljak. Ja? Je ruikt het nou ook, hè? Ja, Sorry, oh je wacht. Is ook ook. Ja. <laughs> ja. <laughs> Goh, ik had mezelf ja. aangemeld bij de hype van Dennis en we gingen even kijken of ik al, of ik al mocht. Zeg maar. Ja, ik hoorde uh... dat je een hype hebt. Ja, tuurlijk. wat ah, is je, je huis? <laughs> uh, uh, this is Dennis. Dat is, is Engels, hè? Ja. ja niet het, niet, Mag niet niet, dit is Dennis. Dan? Nee, dan? Oh, dit. Uh, oh, zo. dit hey, ja. is Dennis. Maar... Vis is Dennis. <lacht> T H I S I S D E N N I S. Klingo. denk ik dan hè? Ja. ja. Uh, ja. Nou, tof. Ga ik uh, gelijk even aanmelden. Vind ik ook even leuk. Uh, uh... Oeh, goede foto. Toe. Ja, leuk, want als we dat nou onwijs <lacht> Nee, echt. Hou je tong nou bij de bord. Nou. Zijn me niet lief. Ik zal geen tongen hoor. 622 doetjes. Ja, ik heb alles... Ik heb, uh, <laughs> <ik, laughs> heb zo'n exclusive pimp gedaan. Dat je je profile kan pimpen. Mm. En dan kan je dus uh, dat ook allemaal namen geven. En zo In plaats van vriendjes. Weet je. En dan heb ik alles met een D. Dit is cool. Dennis. Dag Dennis. In plaats van krabbels. En uh, Dennis Diary. En zo, wie is die, wie is die uh, vrouw op die Dennis. foto? In, dat, in, de, in die catsuit uh, op de achtergrond? Wat denk je ja, zelf? weet ik niet. Geen idee. Je merkt gewoon aan alles aan Paul... dat hij toch nog heel graag het over zijn lippen wil gaan krijgen. Goeie tieten. Nou, het jacht, is wel trouwens? toeval dat die foto natuurlijk wel weer... een soort van een beetje, zeg maar, blotig is. Jawel, hè? Waardoor je natuurlijk snel geneigd bent om daar iets over te zeggen. Maar... Het eerste verslokje uh, op mijn jacht nee, maar <lacht> ik <dat> niet <lacht> uh, Heel snel, als je naar Pink wil... en jullie wil ook wel sms dan dit. naar 3 3-3. <lacht> is heel makkelijk, hè? Gewoon uh... Ik heb een en kilo gaat -ie. Gewoon dit. Na 3-3, 3-3. Dennis, jij hebt echt ontzettend goede. Ga <lacht> nou weg. Ben jij die proactieve sparring?